Hoofdstuk 4. De Mercurius-inwijding van de eerste zevenkring. Dit hoofdstuk bevat zes paragrafen. 1. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen, en dat gij beproefd hebt degenen die voorgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en gij zijt niet moeder geworden.' Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u en doet de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij dat ge de werken der Nicolaïten haat